Goedemiddag, drie minuten over twee. Mooi vol voetbalprogramma vanmiddag bij Lijn. Al begonnen om half één in Rotterdam. Excelsior Ajax, Frank Wielaard. Klein kwartiertje nog. 2-1 nog altijd voor Ajax. Dat bij 2-0 uh, bij rust dacht: misschien kunnen we deze wedstrijd wel gewoon in het slot spelen. Uitspelen, misschien stiekem ergens onderweg nog 3-0 maakten. Maar dat is dus allemaal niet gelukt. Excelsior is gewoon door blijven voetballen. Heeft kansen gekregen en er uiteindelijk nog eentje ingeprikt via Matthij. En daardoor is deze wedstrijd nog helemaal in leven. En moet Ajax toch echt nog even voluit aan de bak op Woudenstein. 2-1. Om half drie twee duels. PSV Feyenoord, dat is de topper van vanmiddag. En FC Twente tegen FC Utrecht. En om half vijf ook nog AZ tegen Heerdeveen. En er is ook nog andere sport vanmiddag. Het wielerseizoen gisteren geopend. Vanmiddag gaan we door. Kuurne, Brussel. Kuurne, semi-klassieker zouden we kunnen zeggen. En de NK-atletiek met de mogelijk olympische kwalificaties. Light me op van de Rolling Stones. Chelsea, sinds gisteravond weer laatste. Maar dat maakt niet zoveel uit in deze competitie. Tegen Ajax, de nummer 6, Frank Wieler. Nee, iedereen kan van iedereen winnen. Maar voorlopig kan Excelsior nog niet van Ajax winnen. In de slotfase van dit duel. Acht minuten nog te gaan. En Ajax leidt op Woudenstein met 2-1 door een goal van Eusbillies. Al na 22 minuten vlak voor rust vervolgens de Jong. Met een uh, kopbal 2-0 voor Ajax. En na de rust mag je dan verwachten van Ajax dat ze die wedstrijd uit kunnen spelen. Dat lukte niet omdat Mathij uh, de aansluitingstreffer maakte. En Excelsior blijft ook gewoon doorvoetballen. En krijgt ook mogelijkheden. Durft ook gewoon kansen uh, uh, te creëren om die 2-2 te maken. Sterker nog, Lammers heeft ook gewisseld om uiteindelijk nog een punt over te houden. Hij heeft tevreden in de ploeg gebracht uh, voor Schenkenveld. Een aanvaller voor een verdediger. En hij had de Graaf verdediger al gewisseld voor Watamaleo, een middenvelder. Kortom, heel veel spelers nu uh, voor de bal voor Excelsior. En dat levert dus problemen op voor Ajax. Nu een vrije trap voor uh, Excelsior, halverwege de helft van Ajax. En dan komt er nog een wissel aan. Oyer dus uh, uh, reageert. Frank de Boer op alle wissels, aanvallende wissels van Excelsior door uh, Oyer in te brengen in het elftal. En hij vervangt dan weer een aanvaller. Dus daar komt een verdediger voor een aanvaller. Uzbilis is de man uh, die eraf gaat. Die gaat niet heel veel haast maken, hoor, de jonge Armenier... om uh, naar de kant te gaan. Uh, die lijkt ineens helemaal opgebrand in deze wedstrijd... en gaat uitgebreid de tijd nemen om uh, naar de kant te gaan. Dat terwijl heel Excelsior allemaal staat te wachten... in uh, gespannen afwachting om die vrije trap uiteindelijk te mogen gaan nemen... Maar uh, Usbilis, die uh, blijkbaar wist dat hij uh, gewisseld ging worden... was helemaal naar de andere kant van het veld verhuisd. Ooier is niet van plan om heel lang te wachten. Opvallend dat je een uh, verdediger inbrengt of een wissel doet... op het moment dat je onder druk staat met een, uh, een vrije trap. Maar goed, daar uh, komt die vrije trap. En Vermeer stond die bal in eerste instantie weg. Maatse kan hem oppikken. Alberg doet het uh, uiteindelijk. Probeert die bal ineens op doel te krijgen. Maar uh, het schot wordt geblokt. Is het tevreden die nog een keer uh, inzet richting Vinken? Zit Sulemani er goed tussen? en Dan kan Ajax eruit komen via Sulemani. En de ingevallen, Ebecilio, die verplaatst het spel goed naar het midden. Vertongen is mee ingeschoven op het middenveld. En dan komt Anito ook door over de linkerkant. En dan is Eke, Eke, Excelsior alweer helemaal terug op eigen helft. Maleo wint het duel uiteindelijk van Anita. Legt terug op doelman de ruiter. Die altijd op bijzondere wijze zijn doel leeghoudt. Maar dat het toch ook vaak genoeg lukt om tegenstanders in de problemen te brengen. Ook Ajax is er vandaag in de tweede helft niet in geslaagd om, om de derde goal te maken. Maatsen gaat heel mooi tussen twee tegenstanders door. Maar krijgt uiteindelijk die bal niet in de buurt van Janga. En dus levert het ook geen kans op. Dan kun je het nog zo mooi doen. Het levert geen kans op voor Excelsior. Vijf minuten nog te gaan bij Excelsior, Ajax en de Amsterdammers Leiden 2-1. In Apeldoorn de Nederlandse kampioenschappen indoor atletiek. Heb je al veel finales gezien vandaag, Andy? Jawel, en uh, hele aardige ook. Uh, laten we eerst wat technische nummers. Uh, verspringen 1, uh, gewonnen dus door Bust. 7,44 meter 44. hoogspringen. Was geen verrassing, Nadine Broersen. Uh, zojuist uh, 1500 meter bij de mannen. Wouter de Boer 3,47. Dat is 5 seconden boven de limiet voor het WK Indoor in Istanbul... waar veel naar gekeken wordt. 9 tot 11 maart wordt dat gehouden. Uh, een hele mooie race was uh, de 200 meter bij de vrouwen. Janice Babel... Uh, maar dat is geen internationaal nummer, dat is een paar jaar geleden geschrapt van de kalender. Maar het is altijd een leuk nummer om naar te kijken. En het hoogtepunt tot nu toe was de 400 meter bij de mannen. Heel verrassend gewonnen door Dennis Spillekom. Prachtige tijd, 46-97. Dat is maar 700ste boven de limiet voor Istanbul. En dat is de tweede tijd ooit gelopen op uh, de 400 meter indoor. Dat is dus uh, knap. Zei, uh, een goed begin van uh, deze dag. Van het NK Indoor, waar natuurlijk heel veel publiek is. Maar dat zijn ook vooral familieleden en mensen die uh, uh, zeer geïnteresseerd zijn. Het uh, valt me wat tegen. Ik heb wel eens wat meer publiek gezien. Maar ja, er staat ook zoveel te gebeuren het komend uh, jaar. Met EK, WK's en natuurlijk de Olympische Spelen. Gisteren Rutger Smit op Kogel zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Hij gaat ook naar het WK Indoor in Istanbul. Net als Daphne Schippers, Jamil Samuel en Sharonen. Bakker, die gaan we allemaal nog in actie zien op de sprintnummers. Het uh, is een leuke dag hier in Apeldoorn, die goed begonnen is met als hoogtepunt dus die 400 meter. En wij gaan even naar woudenstein uh, Frank Wielard, Excelsior Ajax. De wedstrijd beslist. Siem de Jong maakt zijn tweede goal van de middag. En nu, vlak voor tijd, maakte hij hem eerder vlak voor de rust. Dus dan noem je dat een psychologisch belangrijk moment. Deze is nog veel belangrijker, want deze schiet alle hoop van Excelsior uit uh, het hoofd. En dat betekent dat uh, Ajax op 3-1 is gekomen op Woudenstein tegen Excelsior. Deze wedstrijd is gespeeld. Ajax gaat winnen. Is de eerste van de top zes ploegen die vandaag in actie komen. Die vandaag drie punten gaat ophalen op Woudenstein tegen Excelsior. Doelpuntenmaker Siem de Jong. Kreder is als tweede geëindigd in de derde etappe van de ronde van Langkawi. De Nederlandse renner van Garmin Baracuda werd na een rit over 187 kilometer ruim... van Melaka naar Paris-Soulon in de sprint verslagen door de Italiaan Andrea Guardini. Kreders Amerikaanse ploeggenoot David Sabriski blijft leider in het algemeen klassement. En dan gaan we verder met wielrennen. Gisteren zijn we begonnen, Gio Olympus, En vandaag gaan we alweer verder. Kuurne, Brussel, Kuurne, Sprintersverstijnen. Zeker. En uh, soms denk ik wel eens, zat ik maar in Langkawi. Want daar uh, zouden de temperaturen ongetwijfeld wat hoger zijn dan hier. Want het is weer uh, bitter koud geworden. Hoor. Gisteren viel het eigenlijk wel mee. Was er een beetje sprake van een uh, lentegevoel. Daar op dat prachtige Sint-Pietersplein in Gent. Waar we allemaal zaten te wachten op die aankomst. Maar uh, vandaag is het gewoon weer echt uh, hartje winter hoor. Het is echt koud. En je merkt het aan de renners. Je merkt het vanmorgen al bij de start in Kuurne. Dat ze daar toch een beetje bibberend uh, de armen over elkaar geslagen. Uh, klaarstonden om te vertrekken. Dus een heel ander sfeertje. En je ik zei je het al, een sprintersbal, want het is een hele andere koers... dan die omlopend nieuwsblad die we gisteren hebben gehad... met die prachtige winnaar uit België, Zep van Marken, jonge vent nog... die Tom Bonen en Juan Antonio Fletcher er gewoon oplegden in de sprint. Vandaag gaan we de sprinters van voren zien, want er zijn er nogal wat, hoor. Mark Cavendish, Tom Bonen, Gert Steegmans, André Greipel, Greg Henderson... Uh, Mark Renshaw van Rabobank, Tyler Farrar zit erbij, uh, Jens Keukeleire, jonge Belg... Filippo Potsato kan ook aardig sprinten, Greg van Avermaat... Nou, nou, noem ze allemaal maar op. Kenny van Hummel om dan toch maar even een Nederlander te noemen die eventueel nog mee zou kunnen doen in de tweede lijn van deze sprint. Wat betekent dat het peloton er alles op zal zetten om in ieder geval te zorgen dat ze hier in gesloten formatie op de streep afkomen. Voorlopig is dat niet gelukt. Want we hebben inmiddels een kopgroep van zeven man. Zes Belgen en één Fransman. Bekendste Belg, Greg van Avermaat. Die gelooft dus blijkbaar niet in die finale. Die gelooft blijkbaar niet in die sprint. En voor de rest allemaal ja, wat namen die we wel kennen uit het fietsen, maar nou niet de namen waarvan u thuis wakker zult liggen. Zeven man dus aan de leiding, vijf minuten voorsprong op het peloton. Lars Bak, de Deen, is er niet meer bij. Die heeft veel last van een valpartij die hij gisteren heeft ondervonden in de omloop en die is afgestapt. En er was een hele vreemde val al in de neutralisatie van Jens de Busseren. Dat was een Vlaming die kwam tegen een bloembak terecht. En ja, die moest toen toch even, heel beteuteld zat hij op straat, en keek hij rond van wat heb ik nu? En uiteindelijk is hij zijn weg weer Vervolgd, maar uh, het is toch een hele slechte start van deze omlopend nieuwsblad. We kijken nog even naar uh, afgelopen jaar. Christopher Sutton, de grote verrassing toen hij won. Twee jaar geleden was het Bobby Traxel. Fantastische overwinning was dat voor die Nederlander. ben benieuwd of hij er weer aan de pas komt. Wat een goal! De, Eredivisie. En is de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. En voordat we daar aan toe komen, Ronald, waar gaan we naartoe? Frank Wielaert. Ja, want vlak voor tijd wordt het ook nog 4-1. Vertongen weer mee naar voren gekomen en loopt zo dwars door het midden... en kijkt even waar de ruiter staat en legt de bal dan vervolgens in de andere hoek... dan waar de ruiter naartoe beweegt. Goeie goal van Vertongen en de beslissing was er al, maar de eindstand was er nog niet... want het is inmiddels 4-1 voor Ajax tegen Excelsior op Woudenstein. En het Eredivisie-overzicht beginnen we met NEC FC Groningen 4-0. 2-0 was het berust door George en Schöne... George maakt ook de derde en de vierde was van Gozens. Vorige week won Groningen en verloor NEC, u weet nog wel, 4-1 van Ajax. Nu was het compleet anders. Voor de trainer van de NEC, Alex Pastoor, was het een opluchting. Aan deze uh, overwinning waren we erg hard toe. Maar vooral de manier waarop het gegaan is, dat, uh, ja, dat spreekt natuurlijk uh, tot de verbeelding. Ja, weet je, dit gedrag, dit kan je heel ver brengen. Dus uh, je kunt je ook voorstellen op wat voor manier ik teleurgesteld vorige, vorige week was... als je dat afzet tegen deze wedstrijd. Ja, en vorige week FC Groningen, weet u nog? 3-0 winst op PSV. En nu liet Groningen zich in de luren leggen door NEC. Een wereld van verschil voor de trainer Pieter Huistra. Ja, dan zie je uh, hoe, hoe het uh, in voetbal ook kan gaan. Uh, vorige week inderdaad uh, zeer agressieve ploeg gezien. Uh, zeer uh, dominant in de duels. En vandaag was het eigenlijk het tegenovergestelde. Uh, totaal niet agressief. Uh, Af laten bluffen door NEC. Heel veel duels, uh, te veel duels verloren. En ja, dan loop je achter de wijd aan en dan zie je totaal andere ploegen. Ja, dat is wat mij betreft uh, een ontluisterende conclusie. Roda de Graafschap dan eindigt in 0-2. 0-1 Poepon, El Hasnoui heel diep in de blessuretijd 0-2. En uiteindelijk eh, afgelopen week dus, nam assistent Richard Roelofsen bij de Graafschap de taken over van hoofdtrainer Uldering. En in kerkrade debuteerde hij meteen met een verrassende overwinning, mogen we toch wel zeggen. De winnende coach gaf de credits eh, aan zijn spelers, maar gaf toe dat hij zelf ook wel een aandeel had gehad, hoor.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 Hoelofse zei dat, Van Veldover zijn collega-trainer van Rode JC... vond overigens dat zijn ploeg zelf wel de helpende hand toestak. De eerste 15 minuten heb je al drie, vier open kansen. Nou, dat moet je toeslaan. Dan eh, ontmoedig je ze... Uh, natuurlijk komen zij hier met vandaag uh, almoed bij elkaar... om vanuit de nieuwwisseling vanuit het trainerschap... Uh, weer een bepaalde mentaal bereid te tonen. Maar ja, je voedt ze door eigenlijk het eerste doelpunt, eigenlijk voor mijn gevoel een stukje cadeau te geven. En daar hebben ze heel de wedstrijd uh, aan opgetrokken. En da dat heeft er alleen maar kracht gegeven. We gaan zo verder met gisteravond. Maar eerst de huidige stand van zaken. Excelsuur Ajax... 1-4 een beetje geflateerd, Frank Wille? Ja, vind ik eigenlijk wel hoor. Want, uh, Ajax geeft weliswaar... Ik krijgt de kansen ook hoor. Ze hebben in totaal nu na die 4-1 nog één kans gehad. En in totaal uh, zeven kansen gehad. Hè. Als je er dan vier van maakt, dan doe je het gewoon goed. Excelsior heb ik net ook even snel zitten tellen. Vijf kansen gehad, er uiteindelijk eentje gemaakt. Nou, dan is dat toch een, een wezenlijk verschil. Had het niet gezegd dat Excelsior deze wedstrijd misschien had moeten winnen. Maar het heeft wel degelijk beter partij geboden... dan dat de 4-1 nu uiteindelijk doet vermoeden. Van Boekel fluit voor het einde... Ajax is in ieder geval geslaagd voor de test na een hele zware, mooie wedstrijd uit bij Manchester. Een hele uh, uh, kleine wedstrijd, in principe uit bij Excelsior, die gewoon te winnen zoals ze die horen te winnen. En ze zijn de eerste van de top 6 die vandaag uh, aan de slag gaan. Kortom, de rest mag nu weer achter deze uitslag van Ajax gaan aanjagen en kijken of ze ook hun wedstrijd in drie punten kunnen omzetten. Ajax is dat in ieder geval wel gelukt bij Excelsior door 4-1 te winnen. VVV Venlo tegen Herakles Almelo gisteravond 3-1. De Rus was het 2-1-0 voor, maakte 1-0. 2-0 was van Wildschut, 2-1 Duarte. En dat bleef het heel lang, want die viel vlak voor rust. En toen vlak voor het einde maakte Kullen 3-1. Het was de derde achtereenvolgende zege voor de Limburgers. Er lijkt wel een nieuw VVV op te zijn opgestaan. De uitblinker, Wildschut, is het daar wel mee eens?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 die emoties mag je schijnbaar niet op die manier tonen. Gaan we naar NAC, Breda, Ado Den Haag. Ook interessante uitslag: 4-0, maar liefst 1-0 kolk, 2-0 luiks. Gingen we rusten, 3-0 kolk en botten vlak voor het einde 4-0. En vanaf het begin ging Nak er vol voor en vol in de aanval. En daardoor stond het na 11 minuten al 2-0. Tactiek had succes, al was volgens Nak Trainer Karelsen het niet helemaal zonder risico.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 Er was vanmiddag één wedstrijd tot nu toe. Excelsior Ajax eindigt in 1-4 en dat geeft de volgende stand. PSV en AZ gaan met 45 uit 22 aan kop, maar het uh, doelstal van PSV is 7 betere. Derde is Heerenveen, 43 uit 22. Ajax heeft nu ook 43 punten, maar uit 23 wedstrijden. Vierde is FC Twente, dat heeft 42 uit 21. Speelt straks nog tegen Utrecht thuis. En uh, vijfde is Feyenoord, 41 uit 22. En dan onderin, de onderste vijf. Nak Breda heeft er 25, dan A door Den Haag 24 en VVV Venlo 22, allemaal uit de 23 wedstrijden. De Graafschap heeft er eentje minder gespeeld, maar heeft 16 punten, staat dus al 6 achter op VVV Venlo. En de rij wordt gesloten door Excelsior, dat heeft 15 uit 23 betekent dat we nog drie wedstrijden te gaan hebben... in deze 23e spelronde. Want Excelsior Ajax, Ronald zei het al, is afgelopen. 4-1 voor Ajax als nummer 6 hebben ze dus gewonnen. De nummer 1 ontmoet zo thuis in Eindhoven. 5 PSV hebben we het natuurlijk over de nummer 5 uit Rotterdam, Feyenoord. En FC Twente speelt gelijktijdig. FC Twente staat vier, en heeft die wedstrijd dus nog te goed... tegen FC Utrecht, wat ook weer punten nodig heeft... nu die staart zich zo roert. En dan om half 5 ook nog een hele mooie, leuke wedstrijd. Wie had het ooit gedacht, de nummer 2 tegen de nummer 3... Naar 22 AZ Heerenveen. We gaan even naar in die Houtkamp. Uh, wat uh, heb je gezien tot nu toe? Uh, leuke dingen. Polstok hoogspringen. Wout van Wengerde, uh, Nederlands kampioen. Die was daar heel erg blij mee. En terecht. En nu staat de 200 meter klaar. Met uh, als eigenlijk allerbelangrijkste deelnemer. Guus Hoogmoet. Al vele keren is hij uh, Nederlands kampioen geworden. En nu is hij uh, gestart. We hoorden het startsein. En hij is uh, goed weggelopen in de buitenbaan. En dat is... Uh, met zo'n indoorbaantje van, uh, twee, van uh, 200 meter is dat uh, kort. Maar hij komt nu naar de finish. Maar hij wint dit. Ja, hij wint het net. Guus Hoogmoed wint de 200 meter. 21,65. Dat is uh, een uh, redelijke tijd. Maar ik zei het al eerder. Geen uh, onderdeel van de WK indoor in Istanbul. Daar is de 200 meter een paar jaar geleden bij geschrapt. Postig Hoogspring dus Lout van Wengerden. Nu Guus Hoogmoed die de 200 meter wint. En de 800 meter was een hele spannende race. Maar uiteindelijk gewonnen door de die vorig jaar ook Nederlands kampioen werd, Sanne verstegen. Veel mooie wedstrijden vandaag, maar de wedstrijd waar iedereen toch het meest naar uitkijkt... is die tussen PSV en Feyenoord over een minuut of vijfde de aftrap in Eindhoven. En de grote vraag bij PSV dit seizoen is, steeds: trekken ze de ene lijn door? Bijvoorbeeld die van donderdag tegen Trapsonspoor? Of zakt de ploeg weer terug naar het niveau bijvoorbeeld van de Separt Vorige week tegen Groningen, Joep Scheuder praat erover met de trainer van PSV... en die luistert nog altijd naar de naam Fred Rutte. Fred, uh, hoe is het met je ploeg na 3-0 verlies bij Groningen... en dan weer uh, winnen van Trapzon? Hoe staat de ploeg ervoor, algemeen? Ik heb niet het gevoel dat uh, als je zo'n tik krijgt als in Groningen... Dat, uh, dat we helemaal van de rit zijn. Absoluut niet. En, uh, want dat heb je kunnen zien afgelopen, afgelopen donderdag. Maar de instelling... Oké, okay, dat is één punt. Maar een instelling moet altijd goed zijn. En die nou, was er nee, vorige week niet. Nee, maar dat is, dat is het vertrekpunt om, om te presteren. Ik bedoel, dat is de, je grondhouding. Als je grondhouding maar... Uh... Ja, 80% is, maar kunnen ook wij met heel veel talent, kunnen wij uh, van iedereen verliezen. Dus wij moeten altijd uh, met, met een goede baas uh, een wedstrijd ja, starten. Maar je hebt ook gezegd, dat is een beetje het thema van de dag, ja, ik ga je een beetje confronteren. Kwaliteit jezelf? van PSV is goed. Ik heb nou een selectie die is uitgebalanceerd. Wij hebben misschien wel het meeste kwaliteit. Maar gaat het daarom, om kampioen te worden? Ik hoor andere coaches ook zeggen, mentaal vermogen, hier. Ja, ja maar kijk, je, ja, bedoel, nou? je kan niet alles in, in het, het, het gaat altijd samen, het hangt namelijk samen. Kijk, als je geen kwaliteit hebt, en je hebt een uh, uitstekende mentaliteit, dan kan je ver komen. Maar om uiteindelijk aan het, aan het, uh, uh, kampioen te worden, heb je ook kwaliteit nodig, hoor. dat, uh, dat past namelijk. En mentaliteit is ook een kwaliteit. Maar zie jij nu al aan je spelers dat ze door een muur gaan vandaag? Ik verwacht, uh, kijk, daar waar hij, uh, uh, waar hij kan vertrekken met zijn team, hè, dat zal hij ook doen. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat hier teams naar Eindhoven komen en, uh, en, en open gaan spelen. Ik heb het nog niet ervaren. Nou, Voor mij mag het, ik heb er geen probleem mee. Erik Pieters, nog even, staat is, is hij in de basis? Ik heb de opstelling nog niet gezien. Nee, ik sta nog niet in de basis. Kijk, Erik is in, is, zeg maar in zijn uh, proces van wij uh, helemaal top en top fit worden... Als je heel eind op weg en afgelopen wedstrijd kwam, viel de wedstrijd precies zo dat het uitstekend was A voor het team, want daar kijk ik het eerste na, en ook B voor Erik. Fred Rutte, de trainer van PSV met Joep Schreuder. Ja, een wedstrijd met geschiedenis, want vorig seizoen werd het wel PSV-Feyenoord 10-0, maar daarna won Feyenoord twee keer een een van de redenen dat PSV vorig seizoen geen kampioen werd. En Feyenoord is ook dit seizoen de angstkekener voor alle topploegen. Ze won al van Ajax, Twente en ook de thuiswedstrijd tegen PSV. Vanmiddag moet Feyenoord te doen zonder de geschorste spits John Quidetti. Trainer Ronald Koeman over het gemis van die topscorer. Nou ja, Quidetti was, was in, in een heel grote vorm. En dat, dan scheelt dat al, altijd. Alleen hoe vaak je erover praat hoe meer waarschijnlijk dat een obsessie is. En ik, gezien de wedstrijd, gezien de tegenstander, denk ik... Eh, ook gezien de kwaliteiten van Kion Fernandes, die eh, in de spits speelt... hoeft dat niet eh, minder te zijn. Want ik denk juist dat we daarin met Kion voorin... op basis van snelheid, op basis van diepte... Ja, toch ook PSV pijn kunnen doen. En, eh, dus eh, ik ja. zie dat niet zo. En hoe gaan we dat doen? Jij bent echt iemand die, zeker in topwedstrijden... dat vind jij leuk, topwedstrijden, ga je plannen maken. Wat is het plan hier? Nou, het plan hier is om, uh, om toch druk te zetten. En, uh, want dat is de, de, de zwakte van PSV? Nou, ik vind uh, oké, okay, uh, wat ik begrijp, speelt veel in het centrum met, uh, met Marcelo. Marcelo aan de rechterkant is wat uh, makkelijker voor hem dan aan de linkerkant. Want toen, toen vond ik hem juist heel kwetsbaar in de opbouw. En ik denk ook, uh, wat we ook thuis hebben gedaan, uh, El die Toyfonen. Ja, Toyfoon uh, wil niet uh, echt als middenvelder spelen. wil heel diep spelen. Uh, wij willen gaan voetballen. En we willen, uh, ja, in ieder geval met Amadi, weg bij Toyfoon laten lopen. En, en, ja. Maar het ligt er ook aan wat doet PSV. Ja. Ik denk dat PSV snel druk gaat zetten. Dus we zullen daarin goed moeten zijn. Die top 6 die spit op vijf punten van elkaar. Dan, dan gaat het om details. Dan hoor ik, PSV heeft de meeste kwaliteit qua spelers. Ik hoef voor Beek ook zeggen, het gaat om mentaal vermogen. Wat vind jij daar nou van? Waar, waar draait het nou nog om, die laatste twaalf ronden? Nou, misschien uh, mentaal uh, nog wel veel belangrijker dan kwaliteit. Met name in dit soort programma's die wij niet hebben als, als clubs zoals PSV. Ja, uh, hoe, hoe herstel je je van een donderdagavondwedstrijd? Kun je het mentaal opbrengen om als ploeg uh, heel sterk te zijn? En dat was PSV in Groningen niet. Dus we zullen ongetwijfeld uh, iets willen rechtzetten. Maar uh, ik denk dat daarin PSV nog wel eens problemen heeft. Dat ze mentaal en ook, uh, ook op het middenveld ten opzichte van Toifo uh, Strootman uh, zijn redelijk snel geïrriteerd. En uh, nou ja, daar moeten ze wel zichzelf in kunnen, maar dat is PSV. Ik ben van Feyenoord. Zo, oh, Koeman he. zei dat ik ben van We hebben het nog even over Robin van Persie. De besprekingen over zijn contract bij Arsenal zijn opgeschort tot aan het einde van het seizoen. Maar volgens de Nederlandse international heeft dit helemaal niets te maken met een aanstaand vertrek bij de Engelse voetbalclub. Hij wil zich namelijk volledig concentreren op het voetbal. meer er nauwelijks tijd is om rustig te praten op dit moment. Van Persie heeft we Arsenal nog een contract tot medio 2013. Met 28-jarige speler blinkt dit seizoen wedstrijd aan wedstrijd uit in de Premier League. En wordt de laatste tijd, zeker nu het zo grammatig gaat met Arsenal, veelvuldig in verband gebracht. Gebracht met andere clubs. Vanmiddag speelt hij overigens met Arsenal tegen Tottenham Hotspur. En daar zullen we u uiteraard van de stand ook op de hoogte houden. Net als Manchester United, wat ook gaat voetballen in de Engelse Premier League. Radio 1. Het NOS Journaal. Het Huis. Nelson Mandela heeft het ziekenhuis verlaten na een kleine ingreep. Gisteren werd de 93 jaar opgenomen met buikklachten. Woordvoerders van de voormalige Zuid-Afrikaanse president zeggen dat Mandela de behandeling goed heeft doorstaan. In Moskou protesteren opnieuw duizenden mensen tegen president Poetin. Plan is om met 34.000 mensen een keten rond het historische centrum te vormen. Het is de vraag of dat lukt. De betogers willen dat Poetin niet meedoet aan de presidentsverkiezingen komende week. En zou te veel macht hebben en gefraudeerd hebben bij de parlementsverkiezingen.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 Het is half drie geweest. Wedstrijden waar velen naar uitkijken. Een van die wedstrijden en een grote wedstrijd: PSV Feyenoord, Evert en Napel. Ze staan op het veld hoor, de elf van PSV in het traditionele rood-wit gestreepte shirt... met de zwarte broeken, en de witte kousen en de elf van Feyenoord in het hemelsblauw. Er is al heel veel gezegd over het ontbreken van Guidetti, de topscorer van Feyenoord... maar bijvoorbeeld de beide rechtsbeks ontbreken door schorsing. Manol heeft bij PSV, Leerdam bij Feyenoord. Mokotjo is de verwaan van Leerdam en Hutchinson de Canadees staat rechtsbek... Bij en Wat te denken van Wijnaldum, de ex Feyenoord, nu bij PSV op het middenveld. En Bakal, de ex-PSV'er, nu op het middenveld bij Feyenoord. Op de kop af. Half drie, Richard Liesveld. De scheidsrechter blaast voor het begin. En daar gaan we beginnen met 35.000 mensen hier in het stadion. Honderdduizenden voor de radio en een paar voor de tv. Daar komt hij hoor. De eerste bal gaat over de zijlijn. En zo is het dan. Wat zit je te lachen, Boots? Eindhovenaar. <laughs> maar zo is het toch gewoon. Dit is toch een heerlijk voetbalmiddagje. Het gras ligt er groen bij. De sfeer is geweldig. Kortom, PSV, Feyenoord. Dat wordt weer een echte topper vanmiddag hoor. Ga daar maar vanuit. Utrecht kan het tegen Ajax. Utrecht kan het tegen AZ. Maar kunnen ze het in Enschede ook tegen FC Twente? Bas, tegen de... Goeie vraag. Blijft trouwens, dat moet ik nog even kwijt. Heerlijk. Hè? Dat jeugdige enthousiasme van collega Tenabel. Heerlijk. Of dat het nog lang mag duren. Uh, Twente en Utrecht is een uh, paar minuten geleden begonnen. 0-0 is de stand. Utrecht is hier gekomen zonder de trainer Jan Wouters. Want die is ziek. Dat is uh, vervelend. Uh, misschien nog wel vervelender is dat Utrecht hier ook gekomen is zonder Gernd. Want die heeft toch weer last gekregen van zijn knie en speelt niet. Dat betekent Assare in de rug van de Moesje voorin. En Kali en Duplan aan de zijkanten van het middenveld. Daar keert Sneijder terug, dat schilderslok op een borrel. Zodat hij samen met Mertesson weer kan controleren, zoals dat zo mooi heet. Twente eigenlijk ongewijzigd op één plek na. Want Wisselhof, die die domme rode kaart kreeg tegen Vitesse in een wedstrijd die al gespeeld was. Een strafschop veroorzaakte en naar de kant moest, is geschorst. En Bengtsson is dan zijn logische vervanger. De vraag is hier inderdaad, wat kan Twente ook na midweekse beslommeringen in de UEFA Cup... Nou ja, balbezit hebben in ieder geval met de maken van donderdag. Chathly die paast. Dan is Cornelissen die voor het eerst uitkomt tegen Utrecht. Tegen zijn oude club die naar de grond gaat. Maar in de ogen van de scheidsrechter niet wordt gevloerd. En dus mag Utrecht via Martensson door. Want die heeft de bal terug te van de middenlijn. Paast naar de moesje, Die draait handig weg naar de zijkant. Maar... Vindt toch eigenlijk net niet de ruimte die hij nodig heeft. Chadli legt de bal wat kort terug. Dan moet Bengtson ingrijpen. Maar dan is Chadli vastgehouden door zijn tegenstander Bulthuis. Dan krijgt Twente een vrij schop. Het gebeurt allemaal na vier minuten in de Grolsvesten in Enschede... bij 0-0 stand tegen tussen Twente en Utrecht. De wielrennen. Keurig brussel Kuurnig-Gio. Wat zijn de ontwikkelingen? De koers gaat zo'n beetje beginnen. We hebben die zeven koplopers. Greg van Avermaat, Jérôme Bonnier, Coumbarbe, Jules Gilles Devilliers. Het zijn allemaal Belgen trouwens. Nico Eekhout, Justin van Hoek en dan die ene Fransman Julien Fouchard. Maar die voorsprong die loopt terug. Was maximaal 5 minuten 14. Is inmiddels teruggelopen naar 3,27. Krijgen we zojuist via de tourradio door. Maar in het peloton dat wordt hard gejaagd. Want tijd maaskant zien we daar zelfs aan koprijden van het peloton. Zagen ze juist ook gewoon Antonio Fletcher. Het peloton wil natuurlijk de sprinters dicht. Te brengen. En het peloton weet dat we zo meteen gaan beginnen aan de beklimming van de Oude Kwaremond. En dat is toch wel een van de serieuze hellingen. Van deze Kuurne Brussel-Kuurne. We zagen ze juist wel een probleem bij Kevin Hulsmans. Hij rijdt tegenwoordig in Italiaanse dienst. En die was erg boos. Hij rijdt voor Filippo Pozzato. is een van de meesterknechten. Want hij kent natuurlijk dit Vlaamse landschap. Uh, kent hij op zijn duimpje. Maar dat had een lekker band. En dat duurde erg lang voordat de ploegleider bij hem was. Hij is inmiddels in achtervolging. Nog niet aangesloten bij het peloton. Maar hij zal er zo meteen zeker bij komen. Om ook Pozzato in een goede positie te brengen. Maar je ziet het: het is duwen, het is sleuren, het is trekken daar in dat peloton, want iedereen wil in een goede positie zetten... als de beklimming van de oude Kwaremond begint. En die houtkamp keek 400 meter lang naar vrouwen. Ja, ja, ja het klinkt bijna jaloers. Het is uh, de Met 400 meter vrouwen. Ja, terecht, terecht. Mooie race geweest, uh, want we hebben daar een uh, toptalent. Madia Cavour uh, van Vaders uit Amsterdam. Zij liep 53-50, dat is de vierde tijd aller tijden... Uh, op deze afstand Madia Gafour, Een uh, hele mooie overwinning van haar. Zij is uh, 19 jaar, wordt een uh, echte grote. Let maar op. Tweede Marit Dopheide werd wel op de finish gepasseerd. Maar uh, die 53-50, dat is uh, gewoon echt een goede tijd. Dat is maar een halve seconde boven de limiet voor het uh, WK Indoor in Istanbul. En het is nog een jong meisje. Daar zit veel in het uh, verschiet. Nadia, Madia Gafour, Let op die naam. Winnares bij de 400 meter bij de vrouwen. Evert en Napel bij PSV. Feyenoord belooft ons een echte topper. Is het een topper, Evert? Nou, PSV is uit de startblokken geschoten hoor. Met eerst Hutchinson en toen Labiat twee keer een handelend optreden. Zoals dat heet van Erwin Mulder de doelman van Feyenoord. En het is duidelijk dat PSV druk zet. PSV wil de blamage wegpoetsen van vorige week. Het verlies in de Euroborg bij Groningen. En Feyenoord, ja dat staat toch een beetje stijf van de zenuwen. De jonge ploeg van uh, Ronald Koeman. Het maakt wat foutjes achterin. Het heeft problemen met dat druk zetten van de PSV aanvallers. Maar goed, PSV is nu in. In balbezit met Hutchinson, de vervanger dus van Manolev op rechtsbek. Diezelfde Hutchinson, halverwege zijn eigen helft, wordt nu verdedigd door Cabral. Die doet dat goed, overname dan nu van Bakal, een kind van PSV. Maar daar ja, kwam hij niet meer aan de bak de laatste tijd. En dus uh, zocht hij zijn heil in de kuip bij Feyenoord. En dan doet hij het goed Otman Bakal, die morgen 26 jaar wordt. En wat zou het voor hem een feest zijn? Een dubbelfeest als hij hier één of misschien wel drie punten weghaalt uit zijn eindhoven. PSV in balbezit met Bouma. Die dus weer links uh, centraal in de verdediging terug is. Speelt de bal naar de jonge Willems. Die nog altijd linksback is. Pieter zit op de bank zoals u hoorde. Dan een duel tussen uh, Mokotjo en uh, Mertens. Dat wint Mokotjo in de eerste instantie. Maar Mertens krijgt hulp van Strootman. Dan wordt de bal toch weer op de helft van PSV gespeeld. Halverwege die helft is het Toivonen Die het duel wint van Bakal En dan heeft Bakal Hens gemaakt. En dat heeft Liesveld de scheidsrechter gezien. En PSV heeft een vrije trap genomen. Heeft hem heel snel genomen. Een goede paas van Strootman op uh, Martafs. Die schiet met links. Maar Mulder... Hij duikt goed in die hoek en die zag al dat de gele bal naar zijn doel ging. En hij mag de bal klaarleggen op de rand van zijn doelgebied voor een doeltrap. Vijf minuten en 36 seconden gespeeld. Feyenoord en PSV nog altijd 0-0. In Londen staat Arsenal achter Tottenham, scoorde 1-0. Saha maakte hem. En dan gaan we weer naar die veranderen wedstrijd Om half drie begonnen Twente tegen Utrecht. Bas Tiggeler speelt Utrecht goed mee? Ja, voor zover er wat van te zeggen is na acht minuten. Wat wel opvalt is dat Twente vooral de bal heeft. Maar nog geen uh, serieuze kans heeft gekregen. Utrecht heeft ze twee keer uitgeschoten. Dat heeft een hoekschop opgeleverd ook. Die gevaarloos bleef. En uh, wat ook opvalt is dat de keeper van uh, Utrecht, Roberto Fernandes... nog tot twee keer toe wat paniekerig oogde bij terugspeelballen. Die heel dom en onnodig over de zijlijn schoof. Zodat Twente wel makkelijk op de helft van Utrecht kan blijven staan. Utrecht heeft natuurlijk wel een beetje de status van reuzendoden gekregen. AZ en Ajax kunnen erover meepraten. Maar... Utrecht houdt ook voorlopig gewoon stand tegen Twente. Assara heeft de bal via Kali. Moet Utrecht nu zien uit te verdedigen. Een ongelukkige bal naar Sneijder. Die is wel met een slim zetje Douglas kwijt. Die daar, of ver is dat. Die daar 10 meter over de middenlijn staat. Maar vervolgens wordt hij eruit gelopen door Brahma. En heeft Twente de bal eigenlijk alweer terug. Via Jansen. Aan de rechterkant gaat nu Cornelissen. Zijn eerste keer dus tegen Utrecht. Want in de wedstrijd in Utrecht deed hij niet mee. Cornelissen, maar nu staat hij dus wel weer als rechtsback opgesteld. En Rosales, die daar dus normaal staat, nog altijd aan de linkerkant. Waar Tindalli Terug van een blessure, nog altijd genoeg moet nemen met een plekje op de bank. Ola John, de nieuwe international. Als hij zou gaan spelen woensdag in Londen, dat zou maar zo kunnen. Aan de bal dribbelt naar binnen. geeft de bal mee aan Fer. Fer zoekt dan contact met Luc de Jong. De paas komt wel, maar valt eigenlijk een beetje tussen de Jong en Chat. hier in op de rand van dat Utrechtse strafgebied. Het uitverdedigen is van Utrecht. Het opvangen dan weer van Twente. En zo komt er applaus. Want Rosales mag alweer naar voren lopen, geeft de bal mee aan John. En daar komt dus Twente opnieuw. Het zonnetje breekt door in Enschede. Daar waar Ola John staat, staat hij ook vrolijk in het zonnetje. Hij gaat naar de grond tussen twee Utrechters in vindt dan dat duplan een overtreding heeft gemaakt. Dat is niet zo, want als hij naar de grond gaat... en met zijn hand naar de bal gaat, zegt de scheid, zegt, ja, dan fluit ik gewoon voor een vrij schop voor Utrecht, want het is gewoon Hens. En zo heeft Utrecht de bal weer. Dat gebeurt na 9 minuten en 30 seconden... in een uh, stadion in Enschede... waar eigenlijk nog niet zo gek veel doelgevaar is geweest. 0-0. De storm van PSV al een beetje gaan liggen, event? Die is een beetje gaan liggen bij de stand 0-0. Want uh, Feyenoord schoot zojuist op het doel van uh, Isaacson... middels uh, El Amadi, Een man die niet zo vaak in het strafselgebied van de tegenpartij... oh, dan krijgen we al een gele kaart. Die eerste gele kaart, deels Veld uit. Dat is heel, heel vlot voor een overtreding van Mococcio. Dus Mococcio is de eerste die op de bom gaat. Na acht minuten, dat noteren we even. En dan kijken we nog in de herhaling even naar het schot van El Amadi. Dat geblokt wordt door Marcelo. PSV heeft inmiddels de vrije trap genomen bal gespeeld naar uh, diezelfde Marcelo op de eigen helft nog in de middencirkel speelt een breed naar zijn collega centrale verdediger naar bal maar die weer terug naar Marcelo en dat is de man die Feyenoord wel vrijlaat in de opbouw maar toch een aardig paasje in de richting van uh, Wijnaldum die in het duel is met Nelom en Wijnaldum is wat alerter wat sneller wat slimmer dan Nelom speelt de bal naar Labiat. en dan komt Cabral de linksbuiten helemaal helpen. Bij zijn eigen achterlijn. Dan nu met een verre bal naar, naar uh, geen medespeler. Maar naar Bauma. Bauma naar uh, Willems. Breed. Willems de jonge linksback. 17 jaar afkomstig van Sparta. Speelde naar Toivonen. Toivonen dan links naar de buitenkant naar uh, Mettes. Mettes halverwege de helft van PSV. Met voor zich Mokotjo. En Mokotjo moet dus oppassen. Want die heeft dus al heel goed gespeeld naar nou, Wijnaldum Lankatie met Mettes. Mettes het strafschopgebied in. Goed verdedigd door Vlaar. En dan kan Feyenoord eruit met Cabral en Klaasie. Klaasie speelt de bal naar Mokotjo. Speciaal in het elftal gezet en niet Stefan de Vrij. Omdat uh, Mokotjo wendbaarder is. Dan de lange bal op Fernandes. Fernandes schiet in het uh, zijnet En dat is uh, ja, het beeld van deze wedstrijd. Na een eerste vijf minuten waarin PSV enorm druk zette op de nerveuze verdediging van Feyenoord. Maar nu gaat het over en weer. Er is ruimte op het middenveld. Er kan gevoetbald worden. En er kan dus ook uh, geschoten worden op de beide doelen. En dat maakt dit natuurlijk tot een aantrekkelijke wedstrijd. Doeltrap nu voor PSV. Door Andreas Isaacson de zweet in het doel. Die de strijd met Titon dus voorlopig gewonnen heeft. Maar de vraag is of Isaacson ook volgend jaar nog bij PSV in het doel staat. Dat is op dit moment niet van belang. Want PSV heeft de bal met Labiat in de middencirkel. Probeert een vrije man te vinden. Dat is Hutchinson, de rechtsback. Steekt over, dan weer naar Wijnaldum. Wijnaldum naar Labiat. Die is de bal kwijt. En dan gaat El er ervan door. Maar dat heeft Marcelo gezien. En die heeft mazzel dat hij de bal krijgt. Omdat Cabral in een blok de, de bal verliest. Toivonen dan links naar de buitenkant waar Mokotjo ernaast zit. En met is nu gevaarlijk kan opstomen. Zoekt het duel op met Cabral. Prikt hem dan naar de tweede paal. En een prima redding van Erwin Mulder. Die zich helemaal moet strekken. De lange man uit Panneden in het doel bij Feyenoord. En die tikt de bal over zijn eigen achterlijn. En dat betekent dat PSV een corner mag gaan nemen. Van de rechterkant. En dat gaat Kevin Strootman doen. En zoals u weet is Strootman een linkstrappende speler. En die bal die zal dus gaan indraaien in het doelgebied. En daar staan heel veel PSV'ers en heel veel Feyenoorders. Dat wordt ook wat geduwd. Liesveld, de scheidsrechter kijkt daar ook naar. Hij heeft het goed in de wat er allemaal gebeurt. En daar komt die corner. Die draait inderdaad met veel effect in. Die wordt weggekopt voor een deel door schaken. En dan nog eens een keer weggetrapt. En dan gaat de bal over de zijlijn. En is het weer heel even rustig in Eindhoven. Of toch niet? Want Mertens maakt haast. PSV probeert toch weer tempo te maken en de druk op te voeren. Dan een slordige terugspeelbal van Willems. Richting zijn eigen doelman. Dat wilde hij. Maar de bal die komt bij Bouwma terecht. Die trapt hem maar, maar even verder naar Isaacson. En dan weer de lange bal van Isaacson naar Matafs. Die verliest het kopduel van Martins Indy. Maar Toifonens hij speelt kort achter Matafs en diezelfde Toyfonen is nu in balbezit. En dan moet El Amadi achter de zweet aan, dat doet hij ook. Maar eh, Toivonen heeft hem gespeeld naar Mettens. Die speelt hem dan naar Toivonen. Die behoorlijk veel vrijheid heeft. Die kaatst dan naar Toivonen En dan trapt Mokotjo in het strafsobiet die bal weg. Maar de druk is nog altijd niet weg. Want PSV zet door met Hutchinson. En dan bereikt het balletje van Strootman. Bereikt Tafs niet. De bal gaat niet over de achterlijn. Dat heeft Labiat door. En dan gaat hij toch over de achterlijn. En heeft Labiat hem het geraakt En mag Mulder, de doelman van Feyenoord... bij 0-0 na 11,5 minuut de doeltrap gaan nemen. Dus gaan we weer even buurten in het andere stadion... Want daar ja, zullen ze met genoegen alle uitslagen volgen vandaag. Maar die zijn alleen maar leuk als ze zelf winnen. En ik heb het over Twente, Bas. 0-0 is het uh, voorlopig na 14 minuten. Utrecht doet dat heel behoorlijk. Want wordt wel teruggeduwd door Twente. Dat vooral de bal heeft en ook wel vooral op de held van Utrecht staat. Maar de laatste lijn van Utrecht blijft nog wel een meter of 10, 15 buiten het eigen strafschopgebied. Zodat je in ieder geval voor jezelf de lucht hebt om daar weg te blijven. Niet het gevoel te hebben dat je echt in de verdrukking komt. Twente vindt nog geen mogelijkheid om daar doorheen te voetballen... zodat het zich eigenlijk op een kwartveld allemaal afspeelt. Zeg maar tussen de held van Utrecht en de middenlijn. Spectaculair is het daardoor niet. Utrecht wilde nu even uitkomen via Assara aan de rechterkant van het veld. Die speelt de bal even terug. Dat kan naar Mortensen. Die moet hem dan aannemen en combineren met Snijder. Wordt eigenlijk van de sokken gelopen door Ver. En moet dan de bal inleveren bij Wuitens. Wuitens en Schut, het centrale duo. En dan aan de rechterkant van de Marel die terugkomt na een schorsing. Die dan de aanval nieuwe impulsen moet geven. Via Snijder gebeurt dat nu... Maar het is daar druk. Twente zit er daar ook weer fel op. En dan loopt denk ik, Utrecht gewoon de bal over de zijlijn. Dat wordt door de grensrechter niet gezien. Een deel van het publiek aan de overkant heeft dat wel gezien. En fluit ook nu. Maar Utrecht houdt gewoon de bal. Weliswaar achterin. Via Kali die nu de bal even komt ophalen. En meegeeft aan Wuitens die als een soort linksback uitkomt nu. Bulthuis is daar doorgelopen. Wuitens kijkt en zoekt en vindt dan de moesje Die van de bal wordt gezet door Bengtson. Bengtson glijdt wel de bal weg. Maar die gaat er ook van de middenlijn dan weer over de zijlijn zodat er opnieuw een ingooi gaat komen voor Utrecht. Het zal Utrecht in ieder geval deugd doen nu bij die 0-0 stad na een kwartier. Dat het eventjes, zeg maar, fase van een minuut of anderhalf twee... de bal aan de voeten voelt en even op de helft van Twente mag komen met veel mensen. Want dat is dus nog nauwelijks gebeurd. Ver onderschept nu wel een ingooi. De bal terug naar Rosales. Dan in één keer naar voren getrapt. in de hoop dat Luc de Jong daarbij kan komen. Maar ja, hoop doet leven. Maar is niet altijd de waarheid en de realiteit. En ook nu niet, want de Jong komt er bij lange na niet aan te pas. De bal is weer voor Utrecht via schut 0-0. In een wedstrijd nogmaals, uh, zonder veel kansen, zonder mogelijkheden. Tot dusver Utrecht en Twente. In uh, Engeland heeft Manchester United gescoord tegen Norwich. Het is 1-0 daar. Zeven koplopers nog steeds bij jou, Gio Lippens? Uh, nee, twee zijn het er nog maar van de zeven. Want we hebben zojuist de Oude Kwaremond gehad. Uh, nou is het niet de allerlangste beklimming van de Oude Kwaremond. Want je kunt nog een eind door. In de Ronde van Vlaanderen gebeurt dat. Dit is een klim van 2200 meter lengte. Maar ja, toch op de stijlste stukken 11,6 procent. Kasseien natuurlijk, lastige klim. Proberen renners toch het grootje te rijden. Lukt dan vaak niet. En dan moeten ze weer over die kasseien stuiteren. We zagen wel een Belg uit de Rabobankploeg die daar het tempo voerde in het peloton. Maarten weinig hij probeerde de zaak aan flarden te scheuren. Maar je zag het op het moment dat de kop van het peloton bovenkwam op die oude kwaremond, Dat de rest eigenlijk niet overnam. Jetsen Bol zit daar nog steeds keurig. Ook in dat eerste gedeelte van het peloton. Dat is in ieder geval heel erg knap. We zien ook een man van Vacan Soleil daarbij zitten. Daar in dat eerste gedeelte. Dat lijkt dan haast de volder te zijn. Die moet daar dan toch bij zitten. Tom Bonus zit erbij. We zien nog meer grote. De mannen Fletcher zit daar ook nog bij. En dat betekent dat we een hele mooie eerste gedeelte van het peloton hebben. Maar ik ben bang dat ze niet echt wegkomen bij het tweede gedeelte. Want vanuit de lucht kun je dan weer zien dat het tweede gedeelte... toch langzamerhand gaat uh, aansluiten weer bij het uh, eerste deel. Dat het grote gat niet geslagen is. Maar ik zei het, de kopgroep sloeg uit elkaar. Die zeven man, vooral onbekende namen. Nou, de twee bekende mannen uit die kopgroep... die zijn er van tussen gegaan. De krek van Avermaat. Natuurlijk eenzame klasse als je hem vergelijkt met die andere vluchters... En uh, Nico Eekhout, voormalig Belgisch kampioen, in 2006 was hij dat. Een man met de uh, dijen als uh, ja, turbo-aandrijvers. Uh, die uh, kwamen in ieder geval als eerste boven daar uh, op die oude kwaremond. En zij hebben nu ruime voorsprong genomen op die uh, eerste achtervolgers. Op die vijf aanvankelijke medevluchters. 2.35 is het verschil tussen de twee koplopers en dat uh, eerste deel van het peloton. Waar toch echt wel degelijk een afscheiding lijkt te gaan ontstaan nu. Want uh, als ik dan naar achteren kijk, dan uh, zie ik toch wel dat er een aantal mannen niet bij zijn. We zien Tyler Ferrat trouwens wel erbij zitten. Ballan zit erbij. We zien uh, Van Zummeren erbij zitten. Bij die eerste groep. Dat is toch heel erg mooi. John Tegenkolop sluipt daar nog mee. En zo hebben we een hele, hele aardige eerste deel van het peloton... dat nu in achtervolging is op die twee koplopers. Het zijn schermutselingen. We denken allemaal dat het op een massasprint uitraait. Maar je weet het maar nooit in zo'n lastige Vlaamse koers. Eerlijk, hè? dan kroken ze weer door het gras. De oude Kwaremond weer op de radio. En dan denken we natuurlijk ook aan PSV Feyenoord, Even te Napel. Ja, hier hebben we geen muur van Geradsberg <laughs> en ook geen oude Kwaremond. Maar het PSV-stadion waar het nog altijd 0-0 is. En uh, zonder tot scoren te komen dus is PSV wel de baas voor... Nog in eigen huis. Maar krijgt Feyenoord dat zich moet beperken tot tegenhouden. Bas, wat is er aan de hand? Nou, Twente dacht een goal te maken even. Maar Willem Janssen staat buiten spel. En dus geef ik graag het woord terug aan jou. van nemen, doet dat middels Cabral bij de stand 0-0 in de uitwedstrijd tegen PSV. Cabral, links ook van de rechterkant. Die bal draait gevaarlijk in. Maar Isaacson in het geel gestoken heeft hem klemvast. vast. En rolt de bal dan weer snel naar Hutchinson. Zodat de PSV de volgende aanval kan gaan opzetten. Maar dat is in Klaasie, de middenvelder die na een blessure terug is in de ploeg van Feyenoord. Andersover, hij tikt de bal over de zijlijn. Probeert nog wel de scheidsrechter van dienst dat er erop attent te maken. Dat niet hij, maar een PSV de bal voor het laatste beroerde. Dat is nu wel het geval met Strootman... Zodat Feyenoord op dezelfde plek kan gaan ingooien. Dat is halverwege de helft van Feyenoord. Van PSV, daar is Cabral met een goed balletje op Bakal. Die komt in het Strasbourg. Gooit hem ervoor langs, maar Marcelo trapt hem dan weg. Maar nog altijd is het gevaar voor PSV niet geweken omdat Cabral in balbezit is. En Cabral is zo'n lekkere oude westen pingelaar, zo'n pingeldoos. Maar die uh, komt niet langs de man en uh, zo wordt de bal gespeeld in de diepte naar Martafs. Maar die verliest het kopduel van Martins Indy. En Feyenoord is weer in balbezit middels de captain, middels Ron Vlaar in de middencirkel. De lange bal, is dat buitenspel? Of is het geen buitenspel? Het is geen buitenspel. Cabral... Gooit die bal het straf op de in, daar komt Fernandes voor zijn man. Voor Marcello. Maar die tikt hem dan over de achterlijn. En zo mag Feyenoord dat dus de laatste minuten aardig gevaarlijk. Aardig dreigend is geworden. Andermaal een corner gaan nemen. En dat doet het nu aan de andere kant van het veld. Namelijk links. En dat doet de rechts trappende Jordi Klaas. Feyenoord nu met de luchtmacht in het strafschopgebied, zoals dat heet. Met Bruno Martins Indy, met Ron Vlaar, de twee centrale verdedigers. Groot van stuk en sterke koppers. Klaas legt de bal in het kwartcirkeltje. Kijkt dus naar wie die hem kan spelen. Maar PSV heeft natuurlijk ook goede koppers daar achterin. Zodat het een belangrijk duel kan worden met Marcello... die onmiddellijk naar de bal toe gaat. Dan is daar de kopstoot van Martins Indy. Maar die gaat naast het doel van Isaacson. En die mag dus bij de stand 0-0, na ruim 18 minuten, zijn doeltrap nemen. Buitenspeldoelpunt van... FC Twente, heeft Bas tegen gezien, betekent dat dat Twente sterker wordt? Nee, het betekent dat Twente even profiteerde van de ruimte die Utrecht achterin liet. Nadat Utrecht eigenlijk in een fase van een minuut of vijf wat meer op de helft van Twente was verschenen. Wel een goede aanval trouwens over veel schijf met een voorzet van Ola John. Die bal werd door Luc de Jong eigenlijk bij de tweede paal teruggekopt naar de eerste paal. Daar werd hij door Willem Jansen heel makkelijk binnengelopen. Maar hij stond buiten spel en de herhaling wees uit dat dat ook klopte. Kortom, geen reden tot klagen en dus nog 0-0 in Enschede na een kwart wedstrijd. Balbezit weer voor Utrecht, dat zich wel wat in de wedstrijd gezet heeft. En wel wat meer dus van de bal gekregen heeft, nu met Wuitens. Die wordt nou ja, een klein beetje opgejaagd door Luc de Jong, de hoogte van de middenlijn. Dan is er beweging bij Kali, Wuitens houdt in en heeft dan ook gezien dat er heel veel ruimte ligt bij Snijder. Korte combinatie, Snijder krijgt de bal terug na een 1-2'tje met Assare. Maar dat heeft Michailov doorzien, de doelman van Twente die de bal vangt en snel uitgooit ook naar die hem op zijn beurt verlengt naar Chatty, Die staat er ook nog van de middenlijn. Ziet de uitweg dan niet naar voren en kaatst weer terug. En via Bengtson moet Twente dan aan de opbouw gaan beginnen. Twente dat natuurlijk onder McLaren één wedstrijd verloor tegen Heracles. Die andere uh, wedstrijden, dat waren de vijf, inclusief de twee in Europa, allemaal won. Wat dat betreft kan McLaren zeggen dat hij een, uh, een goede restart gemaakt heeft. Een goede herstart na zijn komst weer in Enschede. Maar heel vast en heel zeker en heel makkelijk oogde het bij Twente de laatste weken allemaal niet. En dat zal McLaren toch ook gezien hebben. Bengtson nu. Bengtson, Douglas. En Douglas moet dan de opbouw nu verzorgen. Zeker nu die het is, krijgt hij eigenlijk van Bengtson continu de bal. Aan de rechterkant dan maar Cornelissen gezocht. Die tegen zijn oude club ook nog niet echt heeft. En dan maar met een diepe bal opent op Chatley. Die kan hem alleen maar doorkoppen. Die bal blijft dan buiten het strafselgebied van Utrecht hangen. Dan wil de keeper er eigenlijk naartoe. Dan trapt Wuitens die bal weg. En komt hij weer in de voeten van... Uh, Bengtson terecht, die vervolgens de bal weer een slinger naar voren geeft... maar daar is hij weer prooi voor Utrecht, voor Bulthuis in dit geval. Het is niet spectaculair in Enschede. Alles behalve zelfs na 22 minuten. 0-0 de stand. En is het spectaculair in Eindhoven, is dan de logische vraag, Evert? Absoluut, Tom. Het is nog 0-0, maar het is spectaculair... want Feyenoord is terug. Eerste actie van Schaken op de voet van Isaacson. En daarnet een kans van Fernandez, de spits die dus Guidetti vervangt... weer op de voet van Isaacson. Twee mogelijkheden dus voor Feyenoord... Dat nu in balbezit is, dat mag gaan ingooien. Dat doet Mokotjo. Een meter of tien op de helft van PSV. En dat mag Mokotjo uit Odendaal-Rus in Zuid-Afrika, waar hij is geboren, nog een keer doen. Althans, dat denkt hij. Maar zo is het niet. Want uh, op het vies van zijn assistent geeft Liesveld de scheidsrechter de ingooi aan PSV. En ja, dat doet Willems. Die heeft hem gegooid naar Marcelo. Marcelo dan over de breedte van het veld nog altijd op de eigen helft. Bij PSV is de bal nu terechtgekomen bij Labiat. Op papier daar rechts buiten. Maar Labiat is de man die een beetje mag zwerven over het veld. en Die moet ruimte creëren voor anderen. Bijvoorbeeld voor Hutchinson om daar rechts over uh, dat blok van PSV heen te denderen. Maar volgens nog komt daar weinig van terecht. PSV dus zeg maar de eerste fase van de wedstrijd sterker. En het laatste deel is Feyenoord weer beter. Goed, nu een lange bal van Isaacson. Weggekopt door Cabral. Dan een duel tussen El Amadi en Toyvonen. Dat is niet het eerste en zal ook niet het laatste duel tussen die twee zijn. Een brede paas van Klaas hier dan in de richting van Schaken. Schaken mag dan wel snel zijn. Maar uh, zo snel is hij ook weer niet dat hij die bal kan halen. Bal is bij PSV terechtgekomen. Bij Labyat in duel met Schaken. Die een stevig blok zet. Maar te kort dan speelt. En dan is het Mertens die uitglijdt. En de bal verliest aan Moccio. Moccio speelt hem dan. Via Martins die nu naar Nelom. Maar die was al bezig met de voortzetting zonder op de bal te letten. Dan glijdt die bal over de zijlijn. Dat zijn natuurlijk ook een beetje de zenuwen voor zo'n jongen als Nelom. Die vorig jaar nog speelde op Woutenstein. En nu linksachter is bij het grote Feyenoord. In deze prachtige entourage van 35.000 toeschouwers. Met de druk ook van. Want stel dat Feyenoord hier een drie punten zou weghalen. Dan doet het gewoon weer mee om het landskampioenschap. Zover is het nog niet. Balma is in balbezit. Op eigen helft speelt de bal naar Willems. Die op zijn beurt naar Strootman. Die op Opgejaagd wordt door Schaken en El Amadi. En Schaken voorover de bal. En Schaken is snel. Speelt hem naar wat maar uitstekend gezien door Marcello. Die de bal speelt naar Strootman die gebaard. Wild en boest. De regisseur op het middenveld. Hij weet niet waar naartoe. Dan speelt hij hem naar Toifonen. Die naar Wijnaldum. Wijnaldum die wat vrijheid, wat ruimte heeft. Dan naar Labiat. Daar komt een gevaarlijke bal op Toifonen. Maar die bal loopt over de achterlijn. En zo is het gevaar voor Feyenoord, het gevaar van Ola Toivonen weer even geweken en mag Feyenoord een doeltrap gaan nemen. Het is een interessante wedstrijd met vooral interessante duels op het middenveld. Tussen Klaasie en Wijnaldum, tussen Strootman en Bakkal en tussen Toivonen en El Amadi. En het is de vraag wie daar de slag op het middenveld gaat winnen. Vooralsnog dus is dat onbeslist. Terwijl Erwin Mulder weinig haast maakt met het nemen van zijn doeltrap. Dat doet hij nu. Lange bal in de richting van Fernandes. Maar het is Marcello natuurlijk de reus die dat luchtduel gaat winnen. En dan gaat de bal over de zijlijn via de schoen van Strootman. En mag Mokoccio gaan ingooien. De rechtsachter van Feyenoord. De man die dus op de is geslingerd de gele kaart heeft. En dan is het altijd oppassen. Zeker met zo'n balgooglaas, zo'n snelle man als Mertens bij je. Dan speelt Vlaar de bal wat kort terug. Zet hij wel even een blok, zodat Matafs weinig kan doen. Dan zitten we weer in een fase waarin PSV even de bovenliggende partij is. Maar dat duurt slechts een paar seconden, want nu is het Cabral. Speelt hem te kort op Bakal. Bakal maakt een overtreding. Maar liesveld past de regel toe en PSV is weg. Balletje in de ruimte gespeeld op Matafs. Maar uitstekend verdedigd door Martins Indi En ook een overtreding van Matafs op de centrale verdediger van Feyenoord gezien. En dus de vrije trap. Oeh, dat is gevaarlijk wat El Amadi daar doet hoor. Die draait weg van Strootman. En gaat er dan weer liggen. En het is inderdaad ook een overtreding van Strootman. Dus de vrije trap is terecht. Die is weer snel genomen. Op de snelle Schaken. Schaken die dan aan het shirt trekt van Willems. En ook dat heeft Liesveld gezien. En dus een vrije trap nu voor PSV. Bijna 25 minuten gespeeld. Stand nog altijd 0 tegen 0 tussen PSV en Feyenoord. In een wedstrijd die echt op en neer gaat. Een hoop tempo. Met veel ruimte. Twee ploegen die elkaar laten voetballen. En dat maakt het alleen maar aardig. Dat maakt het alleen maar aantrekkelijk. Marcello nu de bal gespeeld naar Hutchinson. Nog altijd op de helft van PSV. Cabral zet druk dan naar Wijnaldum. Die probeert Labiat weg te sturen. In duel met Nelon. En Nelon trekt dan Labiat aan het shirt. En dan vraag ik me af of Nelom daar zonder kaart vanaf komt. Nelom die niet helemaal goed stond bij die bal. Ja, die trekt daar heel even aan de arm en aan het shirt van Labiat. En zo mag PSV een vrije trap gaan nemen middels Kevin Strootman. Op een plek die misschien wel voor gevaar zou kunnen zorgen. Want de bal ligt een paar meter buiten de strafschopbied. En we weten van Strootman dat hij een aardige vrije trap heeft. Dat hij de bal loopzuiver op een medespeler kan leggen. En misschien dat hem dat nu lukt. De muur staat op een afstand van 9 meter. En de bekende 15 centimeter. Liesveld heeft de bal vrijgegeven. Strootman kijkt of hij Toyvonen bijvoorbeeld kan bereiken. Of Matas, daar komt die bal. En die wordt weggekopt. En zo blijft het 0-0 vooralsnog in Eindhoven tussen PSV en Feyenoord. Skiberichtje, het is het seizoen van Lindsey Von. In Bansko won ze al de tiende overwinning van dit jaar in de Wereldbeker op de Super G-troef ze Weirater uit Liechtenstein en Danielle Merigetti af. Von verzekerde zich al van de eindzegers in de Wereldbeker-afdaling en de Supercombinatie, en heeft nu ook de winst in de Super G in zicht. En snowboarder Dimi de Jong is als achtste geëindigd op het onderdeel Big Air... bij de wereldbekerwedstrijden in Stoneham in Canada. De Nederlander behaalden dezelfde klassering... in de eindstand van de wereldbeker op dit onderdeel. De zegen was voor een Canadees, Antoine Truchon. We gaan er even uit voor het journaal van drie uur. En dat doen we met de tussenstanden in de vaderlandse competitie. psv Feyenoord, u hoort het van even. en Napel staat 0-0. Twente tegen Utrecht staat ook 0-0. Om half vijf hebben we nog AZ-Herenveen. En eerder op de middag was Excelsior Ajax al om half een. 4-1 werd het uit in het voordeel van de Amsterdammers. Wordt allemaal vervolgd na drieën in Langs de Lijn. En de